It was Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Biels Co. Ja, ja, maar meneer Biels heeft er ook zo zijn best op gedaan, hoor. Oh, hoeveel keer ik hem tijdens de bouw hier niet heb horen zeggen. Ik word gek van die huilenbal. Eh, uh, ik ben weg van die muildragertjes. Ja, zeker. Dat zijn ik dagelijks, zeg. En dan keek hij daarbij, hè, alsof hij aan iets heel vettigs dacht. Iets heel prettigs. Ja, wat zegt u? U heeft nog één klein klachtje. Wat heerlijk, zegt dat het maar een kleintje is, bedoel ik. Ja, het dus. Het bad. De kleur van het bad. Is dat niet iets van groen? Ach, u vindt dat dat vloekt bij het blauw van uw badmus. U draagt een badmus in de bad. Een blauwe. Ja, god, wat is dat nou moeilijk, zeg. Nee, ik bedoel, smaken kunnen zo verschillen, hè? De een vindt groen met blauw. Hartstikke blits. En de ander? Wat zegt uw man nou bijvoorbeeld als u hij zo in het bad ziet stappen? Oh, die zegt dan al jaren niets meer. Ach... Nou ja, maar in dat geval, mevrouw Muildrager, zou ik u toch zeker adviseren het zo te laten, hoor. Nee, die kleurencombinatie van uw bad en uw badmus. Hè? Huh? Nou, ik bedoel, dan vloekt er tenminste nog iets als u in het bad gaat, niet? Tuut, tuut, tuut, tuut. Mevrouw gooit de horen even op de haak, hoor. Mevrouw kan geen kritiek velen op haar blauwe huismus. Hoe heet het, hè? Badmus. geestig mirakel. Ja, ah, het is een plaag voor de mensheid, maar ja, goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, wat zei ik? Dat het een plaag is voor de mensheid. Precies, ja, een straf, zeg maar. Eén van de rotte plekken in de samenleving. Een van de misstanden die het plezier in het leven mooi kunnen vergallen als je niet uitkijkt. Zo is het maar net. Waar hebben we het over? Muziek. Muziek? Muziek, met name zang. Zangmuziek. Het gezongene. En u weet waarover u spreekt? Ja, ik, ik wel. U bent lid van een zangvereniging. Voilà. Reden? Reden. Commerciële noodzaak, I presume? Juist, daar. Je zegt het met nadruk op noodzaak, ja. Arend J., hè, Arend J. Hmm? Zeg, is dat een bastardvloek? Ja, ha, ah, ah, well, leuk, zeg. Een bastardvloek. Arend J., een bastardvloek. Kostelijk. Ik had het zelf kunnen vinden. Nee, nee, nee, nee. kijk eens. De dirigent. Arend J., de dirigent. Junior nog wel. Arend J., stroetheide... Ja, Adriaan Stroetheide Junior. Breekbare grijsaard die zich hardnekkig Junior blijft noemen. In zijn haar dito, Junior haar, tot hier zegt bejaarde pluiskop. Met malle jassies en zo. En met van die klokpijpen in zijn broek. Eng om naar te kijken gewoon, maar je moet wel, hè. het is je dirigent. Je kan moeilijk met je rug naar hem toe gaan staan zingen, nietwaar? Hoewel alles mogelijk is hoor, met het personeel van tegenwoordig. Hoe bedoel je? Nou, zoals ik zeg. Ik, ehm... Morgen, chef. Oh. Morgen, Lien. Morgen, Paul. Daar, ter helle Daar, die. <laughs> Verleden week zondag op het concours. Meneer Arendtje Stroetheide Junior moet zijn gemengde zangvereniging, de muzezangers van 1872, zo nodig naar het concours slepen. Ja, chef, wat wilt u? Het is een van Slans beste koren. Wij kwamen er niet voor niets uit in de ereafdeling 1. Haha, <laughs> nou en opzet. Wij kwamen even uit in de ereafdeling 1, Terhelle. Dan denk je toch, nou, dat zal wel wat wezen, niet? Dan verwacht je toch een bepaalde chic. Nou, zeg maar, tussen de koeienplakken, hoor, Paul. Eh, een ordinair weiland, feestelijk gegarneerd, met vrolijke koeienplakken. plakken. Ja, kom nou toch, meneer Biels, die prachtige landelijke sfeer, daar is het jaarlijks Medebergen Zangconcours tot ver over de grenzen beroemd om geworden. Ja, hoor, levende landelijke sfeer, hoor, Paul. Ik was dat damhek nog niet binnen, of ik had al een knal van het schrikdraad te pakken. Ik ben nog niet ontladen. Of een metro of wat verder schiet mijn been onder mijn weg en klababberen. <lacht> Jawel hoor, van hier tot gunder. Onder, ik zat onder. Ik denk nou ja, dat regent er wel af. Ach Guth, regende het? Nee, toen nog niet, chef. Nee, toen nog niet, Pol. Nee, nee, nee. Toen was er nog geen wolkje aan de lucht te bekennen. Dat bewaarden de heren plattelandsorganisatoren wel even voor de chique eredivisie, wat jij? Ja, dat kwam wel even deksel snel opzetten, chef. Oh, Paul, brave argeloze Pol, kom nou even, man. Dat kwam niet snel opzetten, Pol. dat was vuile opzet, Pol. <lacht> wat dacht jij nou? Als het medeberger Zanglust Concordia naar het verplichte nummer twee staat... <lacht> Nou, onze muzesanders van 1872. Nou, ik vind het maar een sterk verhaal, hoor, chef. Ja, ja. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat zoiets zou gebeuren... ...op het internationaal befaamde Mederbergen-concours. Nou, Paul, één ding, Paul. Neem dit van aan. Zodra de mens gaat zingen... ...is alles mogelijk, man. <lacht> Waar gezongen wordt van Spaanders... Dat, dat is mij al lang duidelijk. Ja, ja, ja, jij en zingen, zeg. Hoe kom je zover? Door Arend J. Stroetheide junior. Uh, oh ja, dat uh, ontwerp voor zijn nieuwe bungalow is klaar, chef. Ter <laughs> helle, je begrijpt. <laughs> ja, ja, de heer Arend J. Stroetheide junior... ...kruipt niet in de flat, hè, waar hij hoort. Nee, nee, de heer Arend J. Stroetheide... ...moet nodig een nieuwe bungalow laten neerzetten. Niet door de heer Bosraaf, die zingt als een leverik, Niet door de heer Herburg... ...die op de herenclub de glazen van de tafel jodelt... ...maar uitgerekend door Alf Biels... ...die bij een nood denkt aan een aap... ...bij een mol aan een hoop... ...en bij een kruis aan mijn, uh, aan mijn, hoe heet die... mijn voetbalpoel. <lacht> Hoi, nee, nee, ter helle, zie daar... ...mijn tenor, jawel... ...daar geef je zo'n jong talent in Medenberg toch even een kans niet... En grijpt meneer die dan ook? Nou, men kan niet zeggen dat ik mijn talent daar niet even heb laten schitteren, oma Ja, door afwezigheid, ja. Dat is ook een merkwaardige belevenis, hoor. Als wij daar klaarstaan voor het verplichte nummer, compositie van de heer Arnold Buiswater zelf, de haan draait de ochtend open, vreselijk lied, geen haan die het is om alle hersenen zal halen de ochtend zo open te kraaien. Maar goed, wij staan daar klaar voor het verplichte nummer. Ik kijk nog even rond of mijn mensen present zijn. Paul, is er? Neef waar is Neef Eef pleiten? Ja, sorry hoor, maar ik zat daar even met dat nieuwe sopraantje te oefenen. Hè. In een van die hooibergjes. Ja, ja. Vanwege de akoestiek. Ja, ja. Zij had namelijk nogal enige moeite met het coda van ons verplichte nummer, ja? Dat zat nog niet bij haar en toen vergaten wij in onze muzische vervoering, vergaten wij even de tijd. Ja, hier even zeggen, even. Ja, over smoes gesproken. Meneer zat te oefenen. Nou, volgens mij zaten jullie daar giebelend het verplichte nummer te versteren. Stel je even voor te hellen, dan zingen wij dus iets van. Oh, man. al rust. En dan hoor je uit de richting van de hooioppertjes koekoek. Ja, er was regen op, Til. Dat voelde ik aankomen. Ja, ja, ja. Maar jij zat daar in ieder geval niet het verplichte nummer te repeteren met die meid. Jij hing daar gewoon een beetje je grote koekoek uit. Ja, nee. Ja, joh, Eep, knaap, daar zat je wel even zeer goed naast, niet? Ja, ik zat er wel even zeer goed naast, ja. Eep, kerel, onzin, hè. Je bent een van die lui van de Muussezangers van 1872. En als lid heb je daar dan ook voor te staan iets. Dat ja. moet klikken. Ja, en dat goed. moet recht voor zijn raap Jep, jep wezen, dacht je niet? Ja, Koen, joh, over jep, jep gesproken. Wat dacht jij dat je zelf van de kraai de ochtend opengemaakt had? Ja, nee, ja, nee, dat is iets heel anders, knaap. Nee, dat is helemaal niet iets heel anders, Paul. Dacht u niet, Jeb? Dat is precies hetzelfde. Ja, maar is het in mijn geval dan niet veel meer een kwestie van een geconditioneerde reflex, je Hallo hé, hey, en ik dan? Ik en ongeoefenen sopraantjes, zeg. Noem dat geen schoolvoorbeeld van een geconditioneerde reflex in mijn geval. Ja, nee, en toch ligt dat anders, dacht je ook niet, Lien? Nou, ik heb een vermoeden, maar eigenlijk begrijp ik nog niet precies waar het over gaat, zeg. Nou kijk, de helle, stel je gerust, dan begreep ik ook niet meer één, hoor. Ik kon er in eerste instantie ook geen touw vastknopen. Je staat daar samen klaar voor het verplichte nummer, nietwaar? Nerveus, iets. Uit de hooiopper klinkt het al in een zang. Malle Arend, je stroet hij de junior, heft de dirigeerstok. En op hetzelfde moment zie je pol als een plotseling ontspannen veer. Als een stormram, zeg maar, zich een wegbanen door de haan gillende Alte, Het podium af en op topsnelheid het weiland in. Als een dolle geit, zeg. Alle damhekken raak. Nou, ik verzeker je, dan sta je wel even met open mond te zingen, hoor. Ja, be begrijp ik, chef, heb ik begrip voor, maar ik zei het al, het is de geconditioneerde reflectie. Ja. Wij topsprinters, wij krijgen dat, dat zit je ingebakken als het ware. Ja, de ingebakte sprintkoder, ja. Ja, nee, maar het is terdege noodzaak, chef, dat moeten wij hebben zien. Ja. Daar wordt in de training op gehamerd, dat moet wezen van in de blokken, concentreer je op die kanaal, bang, en weg. Begrijpt ja, u? Ja, weg. Ja. Dat is het enige ja. waar je dan aan mag denken, weg, exploderen, jakkeren. Dwars door mijn ja. Ja, dat... dat... <lacht> Dat zie je niet, chef, nee. je tegenstanders, het publiek, die mag je niet zien, het enige wat telt, ja, dat is die flitsende knallende ontlading van hoog opgetaste sprinters-energie, chef. Ja. Tegenstanders, publiek, je ziet ze eenvoudig niet, zelfs de baan niet. Sterker nog, Paul, zelfs de koeien vlaaien niet. Spat maar een hand, weg over de mensen zonder zondagse goede goed. Als de gek maar wint. Ja hoor Paul, ja knap hoor. Om een stuk volslagen sportverdwazing zo in de technische argumentjes te durven zetten. Zeg. Sterker nog chef, ik ben eens een keer toen het verkeerslicht op groen sprong... ...zo mijn wagen uitgedoken en de E10 opgesprint. En toen die witte Porsche me vijf kilometer verder de in, drong, chef. Eerlijk, toen had ik nog de neiging een protest wegens hinderen tegen die kerels in te dienen. Ja. <lacht> ja, ja, lach maar eens hartelijk hoor Paul. Zolang je er nog aan lachen kunt is er nog hoop op genezing, zullen we maar zeggen. En dat is dan mijn zangkoord, Terhella. Ja zeg, hoe gaat het eigenlijk, jij en zingen? Hoe dat gaat, dat gaat helemaal niet. Ik en zingen, dat is iets volkomen tegennatuurlijks. Dat verdraagt mekaar niet, ik en zingen. Maar kan je het wel? Ik, Biels, kunnen. Ik heb een stem als een klok, zeg. Ja, om niet te zeggen als een klokhuis, hè. Eh. Met in de hogere registers een lichte, worme stekeligheid. Ja, eh, onzin, zeg, eh, nonsens. Dat is omdat je daar niet mag roken. Tijdens de repetitie omdat ik daar mijn sigaar mis. Niet ja, Daar word ik wat heesig van. Dat slaat bij mij op de ketel als ik niet mag roken. Maar dan wil meneer Arendje niet aan. Ik zeg: gun me één keer. De Haan zingt de ochtend open. Met een sigaar. En nee, je zult niet weten wat je hoort. Maar nee hoor. Dus ik altijd maar zorgen dat ik een zakje bij me heb. Je wat? Een zakje. Met balletjes. Nee. Ja, ja, zonder zakje met balletjes. Daar hoef ik je niet aan te beginnen, hoor. Ach. Nee, echt niet, hè. Nee, dan kom ik bij het verplichte nummer niet verder dan van... Ha, ha, ha, ha, ha. Haan. En dan is het gebeurd. Hezig. Hezig. Geen sigaar, dus hezig. Slaat de keel. Nee, zonder zakje. Met balletjes dan, hè. Staat deze haan de ochtend open te hoesten? Ja, dat heb ik gehoord gisteren, zeg. Ja, ja, dat heeft gisteren heel Nederland kunnen horen. ...voor zover men heeft afgestemd op de Algemene Vereniging Radio Omroep dan. oh Bas, zeg, dat ben ik nou helemaal vergeten. Ja. Jullie waren gisteren voor de AVRO, hè? Ja, ja, met het Largo. Onder andere dan, hè, het Largo. Mooi werk. In opzet dan, hoor. Het originele Largo. Dat mag er wezen, maar ja... ...men moet het dan zo nodig weer kapot gaan maken, hè. Men moet het dan met alle geweld gaan zingen. Vernielen maar. Terwijl het originele goed stuk muziek is, hoor. De saaiste begrafenis geeft het fleur... Maar kan jij me uitleggen waarom men het moet zingen? Nou, nee. Nee, ik ook niet, nee. Het is met één-één grote chaos. De sopranen, nou ja, dat gaat nog, hè. Die zingen het normaal iets van... ...omdra mafie. Dat is nog te herkennen. Maar ondertussen staan wij, de bassen... ...wij staan daar al stom op in te hakken... ...met iets zinloos van... ...ho, ho, ho, ho, ho, En zijn we maar al. Ja, ja. Ho, ho, ho, ho. chaotisch, hè? Eén grote spraakverwarring volgens mij, zang, wat men zingt dus, het gezongen. Ja, uh, sorry, chef, maar ziet u dat nou wel goed, chef? Nee, nee, nee, dank u wel, Paul, zien liever niet, zeg, nee. Laat mij alsjeblieft mijn ogen ervoor mogen sluiten, zeg. Heb, heb jij er wel eens op gelet, Terhelle? Waarop? Op mensen die zingen? Ja, waarop moet ik dan letten? Nee, nee, nee, laat het maar zo, zeg, begin er ook niet aan. Want dat is erg, hoor, mensen die zingen, heel erg. Hoe die eruit gaan zien, zeg, hoe die tekenen, als ze zingen hoe dat verkrampt, zo'n gezicht. Eén van de auto's zegt, in de normale doen, een redelijk knap vrouwtje, eerlijk, hè. Maar laat haar niet gaan zingen, hoor. Oeh, dat gezicht, zeg, dat trekt helemaal samen. Dat, dat zie je als het ware onder Hals, pijnen, verfrommelen. Dat veronmenselijkt helemaal. Picasso-effect, zeg maar, maar dan in gruwelijke. Redelijk knap vrouwtje, tot ze gaat zingen. En zo is er meer, hoor, monden, monden bijvoorbeeld. Dat is helemaal grijzelijk, hoor. Hoe die geruineerd worden door het zingen, hè? het worden gleuven soms. Hele oude gleuven, worden dat, ja. Of, of hele lange toeters, hè? of stuiptrekkende sidderdingen. Of gewoon een klein eng gaatje. Ja. Ik kijk wel eens naar een mond en denk je, oh, wat een klein engaatje, gaatje, hè? Dan zingen ze. Ja, nee, dat is een mens op zijn slecht hoor. Een zanger. Let er maar niet op. je eist ervan. Waar hadden we het over. Over de afro. Over de AVO. Ja, ja. Klein misverstand, hè. Ik vervoegde mij namelijk bij de AVO-studio, niets wetende. Keurige portier ook. Ik zeg dus, goedemiddag, ik ben van het Largo. <lacht> Hij zegt, aangenaam, mijn naam is Bink. <lacht> S'mans naam, dus Bink. Vroeger de heer Vocht zelf, nu Bink. Kortweg, democratiseringsproces in de omroep nemen gaan. Maar net persoon ook weer, hoor. Dus ik zeg, sorry, u begrijpt me verkeerd, ik kom van het Largo. Hij zegt, van wie? Ik zeg, van Hendel. <tiedacht> Hij zegt, oh jee, ja, van Koor, ja, wat vervelend. De Afro-studio wordt namelijk verbouwd. U moet in de Vara wezen. Keurige man kon er ook niks aan doen, maar ja, de Vara. Genant, hoor. Vertel het maar niet verder, wat jullie, hè. Oh, wat enig, zeg. En is de uitzending geslaagd? Eh, uh, och. Niet. Eh, uh, och. <tiedacht> Voorzichtig uitgedrukt. Och. Nee vriend. Pol. Ja nee, maar jij maakte die het kapot. Ik, ik maakte de omroeper. Nou, nou nee nee zeg. Nou weet ik het helemaal niet meer hoor, de omroeper even. Wat stel je daarbij voor? In elk geval niet een doodnerveuze man met een rode kop, niet? Geen bibberige puber die iets stapelt van dames en heren, als straks het licht op rood gaat, dan zijn wij in de eter, en dan is het de bedoeling dat wij muisstil zijn alsjeblieft. Zei die dat of zei die het niet, Pol? Uh, feit, zet. Precies, nou. En dat licht. Gaat op rood en wij zijn muisstil op meneer verzoek. En wat doet hij zelf? Hij begint zenuwachtig in zijn papieren te graaien en hij zegt keihard, dames en heren... Ja, en meteen legt oma oog die arme man zijn grote klauw op zijn mond, zeg. Allicht, zeg, maar, de ligt op rood. Als we notabene muisstil moeten zijn, dan laat ik me even... Mijn uitzending kapot maken door zo'n vent? Nee, door zo'n vent die zijn vak niet verstaat. Ja, chef, sorry, maar die man die was een aankondiging aan het maken. Dat moet hij thuis doen. <lacht> ja, dat kunnen we nou hebben. Als iemand in de studio met het licht al op rood... Waarachtig zijn aankondiging nog moet maken? Nou, maar zei, dan wordt het nog een beetje al te gortig, zeg eerlijk, hè? O, verschrikkelijk, zeg. En wat zei die wel? Die, die, die, die, die kon ik zeggen. Daar zorg ik wel voor, hoor. Nee, op zulke momenten weet ik precies wat ik doe, hoor. <laughs> een Biels, wat wil je? Die krijg je niet gauw in paniek, hoor, een biels. Die voelt intuïtief aan wat er gedaan moet worden, hè? Dat ik zeg met één in de microfoon, iets van luisteraars... ...ik vraag uw aandacht voor een korte technische storing. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Tijd binnen, hè? En ik pak die klungelen steen weg in zijn lurven... Ik trek even alle registers open en ik zeg: broer, dan nou kun je kiezen. Dan nou kun je netjes en beschaafd de muzenzangers van 1872 aankondigen, zoals je dat geleerd is. Hoop! Of ik breek je de benen. Duidelijk. Hij wordt nog rooier, hij knikt ja. Hij duikt in de microfoon en hij zegt: achter elkaar, luisteraars, in de nu komende twintig minuten mag ik u uitnodigen te gaan luisteren naar de muzenzangers van 1872. Nee, daar had ik geen kind meer al. Nee. En voor de rest is alles goed gegaan? Och! <lacht> Ach. Kan ook. Ach. Kan ook. Ja, in welk opzicht? Och, in elk opzicht. In elk denkbaar opzicht, dacht je niet, Paul? Ja, ik begrijp de hint, chef, maar het enige wat ik ervan zeggen kan... ...is dat ik vermoed, chef, dat er iets verkeerd gevallen is, zie. Ja. Ach, ben je weer gaan sprinten, Koen? Nee, nee, ten helft stel je gerust, meneer is dus niet gaan sprinten dit keer. Wat jij, Paul? Chef, ik heb eerlijk getracht het te voorkomen, chef, ja. na die ervaring op het concours. Ja, toen heb ik neef even, even meteen gevraagd... ...joh, jij zit daar nogal in, in die dingen... Bezorg jij me voor de uitzending iets kalmerends, wil je? Ah, jesses, nee, snekel, cool. laat ik nou verstaan hebben, iets opwekkends. Eh, wel nee, knaap. Chef, hoort u, dat is hier het misverstand geboren. Natuurlijk, Paul, er zal hier geen misverstand geboren worden. Geef met blijdschap, komt van. Wat zou het? Wat gebeurde er dan? Nou, wat gebeurde er niet, zeg. De omroeper is klaar, hè. heft zijn malle dak. Ik kijk voor de zekerheid nog even hoe Paul er aan toe is. Paul glimlacht. Nou, ik denk, uh, die redt het dit keer. Arendt slaat ze vier maten vooraf. Wat schalt er naar de tweede maat glashard door de eter? Het Peert van omeloek is dood. Ja, nou, kijk, ik dacht dat hij twee maten vooraf zou geven. Ik... Nee. Nee, bleek van vier. Bleek van vier, ja. En bovendien stond er geen Peert van omeloek op het programma. Nee. Nee. Maar wel het Largo! Ja, nee, af, maar kijk, dat kan ik niet onthouden, hè, dat Grieks. Dat legt mij minder, denk ik, Grieks, als zodanig. Uh, Eef, joh, correctie even, knaap. dat is geen Grieks, dat is Latijn, ja? Juist. Ja, doe maar even, dat is Latijn, dat vertelt me dat nu pas, hè, Een volle dag na de uitzending, over gebrek aan openheid gesproken. Zeg. Maar hoe ter wereld had jij het in je malle kop om het van Omelux te gaan zingen? Ja, dat brul ik altijd daar, Nem Porte Watmensing. En daar is natuurlijk nu toe in die zenuwen, we hebben hier geen levende ziel over gevallen, dat is mijn ervaring. Nou, akkoord, in dat opzicht kan ik delen, nietwaar? Persoonlijk sta ik altijd maar wat te playbacken. Ik persoonlijk, hè, ik ben een playbacker. Huh? Dat heb ik van de televisie afgekeken, die vroeg. En dat werkt ook hoor, maar je moet natuurlijk wel synchroon blijven. <lacht> wat jij dan denkt is stom weg een dode peert van peert voor het largo spannen. Ach, zolang het mekaar maar niet bijt. Hè? Ja, daar zeg je dat, vader. wow Acht jij je in deze situatie capabel kritiek te leveren op een kimpro? Nee, chef. Precies, vol. Maar ik herhaal, chef, het moet verkeerd gevallen zijn dat medicijn van neef heeft. Nou, nee hoor, Koen, dat viel wel goed. Dat is een zeer werkzaam goedje namelijk. Ik ja. heb het nog speciaal aan Japi gevraagd. Ik zeg, Japi, het is voor Koen. Dus geef iets waar een olifant van wat gaat dansen, niet? Zeg, zeg Koen, en? Ging je dansen? Onder meer, helle ja. Onder meer, hoor. Tijdens het Largo, zeg. ...staat er stuk nogal niet waar, bij het beroemde Pioe. ...of daaromtrent, daar walst meneer Polleman opeens wazig de baritonafdeling uit zeg... ...onder het krijten van hopsa heisa, het was in de maand van mei ja... ...in vol zomer moet je rekenen, maar ik had het toen wel gehad hoor... ...ik denk krijg nou allemaal het largo zeg... ...en ik heb het nog niet gedacht, ik heb het nog niet gedacht mensen... Of je verslikt met mijn balletje. Nee. Nee, ja. In mijn volle balletje. Verslikt met een volle balletje. ik. Ik had namelijk een balletje iets te laat ingebracht. Ik wil net ademhalen voor het Kara et Amabile en ram Schiet een volle balletje in de pijp. Ik dacht dat ik stieren zei. Ik denk ik ga dood. Notabene tijdens het largo. Wat er normaal niet er toch navalt, die waar. En blaffen dus, hoesten geblazen, zeg maar scheuren. mij een raadsel hoor. Hoe ik het nog heb kunnen opbrengen. Om met die zwaar beledigde stembanden nog krik, het laatste akkoord mee te pakken. Punt gaaf. En Arendje slaapt lijkbleek af. En wij vallen stil. En wat galmt meneer, even er nog even achteraan, hartstikke dood. Ja, het paard van oma Loeks dus eigenlijk weer, hè. Ja, ja. Dat is hartstikke dood naar het Largo, man. Eerlijk. Bleek. Ja, eerlijk, ja, ja. Nou, als je het mij vraagt... Dan... Oh, hier, let even op, mensen, Rinderman is nog even bij R&G langs geweest. Over de bungalow. ja. Even de financiële krant regelen. Ja, hij zal niet het gemakkelijkste te kiezen. Zingen, hol maar. Een vriend dat aan het zijn ze gewoon morgen. Dag, Jorps. Oh, dag, George. Ja, die is er. Hier komt die, schat. Rijmt op rat. Geef maar hier. Dank je. Biels hier. Ja, ja, meneer man. Ja, dat vermoed ik al, meneer Rinneman. Huh? Ik zeg hier net, meneer man is vanmorgen even bij R&J. Uh, uh, uh, uh, heeft u wat, meneer man? Heeft u geslagen? Met zijn reactiestokje op uw hersen Hij heeft. He.